Maar tot op heden wilde hij niet. Van waar dan ineens die verandering? Hij ontving geen bezoekers, geen brieven. Dan moet iets gebeurd zijn dat de plotseling aanzet om weg te komen. Er praatte hij veel over zijn opdrachten in Frankrijk? Gewoonlijk wel, ja. We kregen soms kippenvel van. Met ah. de dingen die hij vertelde. Had hij het ooit over zijn laatste missie? Toen de Duitsers hem stonden op te wachten, nooit.